een lokaal kans op gladheid. Vooral in het kustgebied kan een winterse bui vallen. Middagtemperatuur ligt tussen 1 graad in het zuidoosten en een graad of 4 in het westen. Morgen verandert te weinig. Vanaf woensdag wordt het warmer. Bij veel regen blijft de temperatuur ook s'nachts boven het vriespunt. En overdag loopt de temperatuur op naar 9 graden op zaterdag. Dit was het en Joune. In cirkel Zandvoort ben je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 Ik ga het toch langzaam maar zeker uh, proberen. Hè. Die koptelefoon steeds een stukje harder zetten. Ja, ja we gaan dus even dan, kijken ja. of ik het nou wel tegen kan. Ja, het, gaat, het gaat werken hoor, echt waar. Het tweede uur van Zandvoort op zaterdag met Dustin Springfield aan het begin van het programma. En in private. FM voor Zandvoort en de regio. Het tweede uur. En dan uh, gaan we het hebben over onder meer Eurohit van morgen. Ja, dat begint morgenochtend om tien uur. Hè? Om tien uur. En het loopt door tot. Zes uur. Zes uur. Zes uur. Goedemorgen, George. Goedemorgen. U Goedemorgen, Goedemorgen, ziet er weer lekker fris en uit. Ja, we zijn net wakker. Ja, ja. <laughs> wij ook. We, <laughs> we hebben alles overleefd. Laten we het gelijk maar even met de deur in huis vallen. Uh, wat gaat er morgen gebeuren? Morgen, eurohit 2010. We gaan nog even terug naar vorig jaar. Ja. Iedere vrijdag hoor je natuurlijk de Euro Breakdown. We hebben weer 40 beste platen van Europa. Ja. En uiteindelijk komt daar ook weer een top 100 uit. En die 100 gaan we morgen uitzenden. Oké, okay, en de, met hoeveel... Uh, Mensen, gaan we jullie dat regelen? Ja, ik word gelukkig geholpen, inderdaad. Ik hoef niet acht uur zelf te doen. Ik, eh, acht uur lang? Acht uur lang eh, de Hits. muzikale flashback van een vol jaar, zoals ze het zeggen. En eh, drie mannen helpen mij daarbij. We begin om tien uur met eh, Rudy Nicola. Ja. En daarna Maurice Mulder vanaf twaalf uur. Vanaf twee uur op Harms. En vanaf vier uur eh, tot zes uur doe ik het zelf. Ondergetekende. Ja. Oké, okay, en veel verrassingen? Nou, ik denk dat de nummer één wel te raden is. Ja. Nou, maar die gaan we niet verklappen. Ik, ik nee, ga niet zeggen. Nee, nou, gewoon luisteren morgen. Gewoon luisteren morgen. <coughs> Zo. Zo, goedemorgen. Steek een ogen op. Ja. <laughs> Als je terugdenkt aan de afgelopen zomer, dan kom je aardig bij de nummer 1, denk ik. Oké. Okay. Is het vast veel werk om de top 100 samen te stellen? Ja, iedere week moet je hem even bijhouden. Dus de nummer 1 krijgt de 40 punten. De nummer 40 krijgt 1 punt. Ja, dat moet je even optellen iedere week. Poeh, okay. toch wel behoorlijk werk dan. Er gaat aardig werk in zitten, maar je krijgt wel een hele mooie lijst. Maar verschillen die lijsten nou per land zo erg veel van elkaar? Of valt dat wel mee? Het, het valt op zich mee. De echte grote hits, die ja. zie je overal terug. Ja. In alle hitlijsten van het afgelopen jaar. En dan krijg je nog die regio of landelijke hits die dan alleen in, in Frankrijk... Tussendoor, ...bijvoorbeeld tussendoor. alleen in Frankrijk ja. en uh, niet in andere landen. Oké, okay, dus morgenochtend tien uur luisteraars. Tien uur, dus Is Geen, dan ge ge Is het geen jazz? Geen, geen, jazz, is geen morgen. jazz morgen. Geen zondag in Kennemeland. Geen zondag in Kennemeland. Gewoon acht, acht uur knallen. Acht hits. Eurohit 2010. Eurohit 2010. Goed. Hartstikke bedankt voor deze informatie, Sjors. Ja. Uh, en ik zou zeggen, uh, sterkte morgen. Ja, dankjewel. En jij ook nog. Oké, okay, dankjewel, Jan. <laughs> dankjewel. <laughs> we zullen het nodig hebben. <laughs> ik denk het wel. Zo dadelijk gaan we het hebben over de nieuwjaarsduik. We gaan even contact opnemen uh, met uh, Michael Kras. Eens even kijken hoe de vandaag uh, verlopen is hier in Zandvoort. Gaan we doen. En we gaan luisteren naar een uh, helaas afgelopen week overleden uh, zanger. Boniem. Boniem. Ja, die zanger van Boniem. Dat Klopt. Cool. Is niet meer. Nou ja, zanger van Boniem. Danser. De danser van Boniem. Ja. Oké, okay, nou daar komt hij aan. He. Sunny is het nummer wat jij uitgekozen hebt. Tuurlijk. Albert Jan. <laughs> Lekker swingen op uh, Nieuwjaarsdag 2011. Met Tavares en Don't Take Away The Music. Nou, dat doet C.F.M. uiteraard niet. Hè? Ook het komende jaar weer niet, uh, Albert-Jan. Wij gaan gewoon lekker door met de muziek voor jullie. En uiteraard uh, heel veel informatie. Ja. Nou, de afgelopen weken hebben we kunnen genieten van een geweldige ijsbaan op het geraadhuis. Geweldig initiatief. Super. Absoluut gigantisch goed bezocht. Kinderen uh, met ouders, opa's en oma's. Alles stond op de schaats. En morgen, ja, morgen is het dan zover is dan voor het laatst mogelijk en wel tot 9 uur kunt u morgenavond nog schaatsen op het Raadhuisplein. Want hierna is het helaas over. Ik vond het een geweldig initiatief en ik hoop inderdaad dat het een terugkerend evenement gaat worden. De organisatie bij Monnen van Gert van Kuik is zeer tevreden over de opkomst. En natuurlijk ook Harry Vaassen van de oliebollenkraam en de exploitanten van de Blokhut zijn ook enthousiast over de gezelligheid op de ijsbaan. Die het in het dorp teweeg heeft gebracht. Op de laatste dag, morgen dus, houdt de Koek-en-Zopie-hut een op-is-op-feestje. Alle drankjes kosten dan slechts 1 euro. De oliebollenkraam blijft uiteraard tot 9 januari staan. Maar morgen, wilt u nog schaatsen? Ga dan morgen gezellig nog even een baantje trekken op de ijsbaan. En een Koek-en-Zopie-tent bezoeken en een oliebolletje erbij. En dan hebben we nog een hartstikke leuke laatste dag op de ijsbaan. Dat dacht ik ook. Dus gewoon genieten morgen nog van de ijsbaan op het Raadhuisplein. 3,50 euro kost het slechts om daarop te schaatsen. Klopt. En als je schaatsen wil huren, 1,50 euro erbij nou. nou. Voor die kosten hoef je het absoluut niet te laten, lijken. Heerlijk. Morgen lekker nog een dagje schaatsen. Lekker in de frisse lucht. Met hopelijk een zonnetje erbij. Als ze lekker gelijk krijgt, hebben we een lekker zonnetje erbij. Nee. Dus uh, nee hoor, geen reden om niet te gaan. Dus ga wel naar de ijsbaan en ga lekker even schaatsen morgen nog. Straks proberen we nog even contact te krijgen trouwens met de organisatie van uh, de ja. nieuwjaarsduik. 3,5 tot 4 graden. En er zijn denk ik wel heel veel mensen het water ingegaan. Benieuwd hoeveel uh, dat aantal is dit jaar? Ja, ik dus, ben uh, erg benieuwd. We gaan het, uh, we gaan het horen. <laughs> Eerst gaan we nog uh, wat uh, muziek voor je draaien. Hier is Foreigner en I Wanna Know What Love Is. I've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 Almost speed, I'm almost there Gotta keep cool now, gotta take care Last car to pass, here I go In the line of cars drove down real slow And the radio played that forgotten song Renderly, is coming on strong sang his same song Oh, one Blijft nog altijd een geweldige single hè? deze van uh, The Golden Earring, joh, the Radar Love. In een lekkere lange uitvoering zo op uh, de zaterdagmiddag. Niet zomaar een zaterdagmiddag, nee het is nieuwjaarsdag 2011. We zijn nog lekker uh, met z'n allen aan het bijkomen natuurlijk van... Uh... Alle vuurpijlen die uh, om onze oren zijn gevlogen. Je hebt en al... de oliebollen. Je hebt het al snel H onder de knie, heb 2011. Jij... Ik moet er nog steeds aan wennen Heb hoor. jij nog oliebollen gegeten? Ik ben er niet aan geweest, nee. Nee, nee, nee, nee. nee. Ik moest me een beetje mezelf in acht nemen. Dus ik heb uh, geen oliebollen gehad. Heb jij wel? Nee, nee, ook niet. Er stond een hele grote schaal in uh, het etablissement waar ik was. Maar, ja? maar uh, we zijn er hebt... niet aangekomen. Ah, oké. Okay. Heel verstandig. Nou, We, hoe laat is het? Het is uh, half, half vier. vier. Hoogtijd voor de evenementen. De evenementen, ja. Nou, natuurlijk. Nou, ja. Er is al gedoken, dus dat is alweer achter ons. En u bent vanaf drie uur bent u, was u, was u, van, bent u van harte welkom in het Wapen van Zandvoort, want kom en wij toosten samen op het nieuwe jaar een glas champagne gratis en vanaf vier uur is daar live muziek. Maar er zijn ook bubbels on the beach en dat is al vanaf twee uur het geval. En dat duurt tot zes uur. En dan heb ik het over de haven van Zandvoort. En u wordt ontvangen met een glaasje bubbels om samen het nieuwe jaar te proosten. Van achter de glazen wand, had u de nieuwjaarsduik kunnen bekijken, of als u deelneemt, bent u naar de duik uiteraard ook van harte welkom. Dan gaan we naar de zondag. Nou, er zijn natuurlijk de diverse kerkdiensten, morgenochtend nieuwjaarsvieringen. Uh, en daarnaast is er, en dat is ook wel eens leuk... ook, ook op de haven, van, de haven van Zandvoort op het strand... vanaf half negen tot vijf uur heb, is daar de New Year's Surf Contest. En dat is voor het eerst in de geschiedenis... dat het Super Winter Classic Surf Evenement wordt gehouden. En waar kan het natuurlijk beter dan bij de haven van Zandvoort? Rond de klok van tien zullen de eerste diehards de ijskoude golven induiken voor heat nummer 1. En na afloop is er natuurlijk altijd heerlijk, ook voor niet-deelnemers, een heerlijk stampotten-buvet. Oh dat klinkt goed. Ja, en ik kijk alvast even vooruit naar volgende week zondag, 9e. en dan heb ik het over jazz in Zandvoort, want daar komt Tim Kliphuis, en dat is op viool. En uh, dat is, uh, ja, jazz-violisten komen in Nederland niet al te vaak voor, en Tim Kliphuis uh, is er in korte tijd in geslaagd een veelgevraagde solist te worden. Dus volgende week zet u het vast in de agenda. 9 januari jazz in Zandvoort met violist Tim Kliphuis. Kortom, er is weer voldoende te doen hier druk, in druk, druk, druk. Opzij, opzij, opzij, want wij komen eraan. Helemaal van Veen heeft ruimplaat een plaat over Gaan we nu naar luisteren.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 Nou, we hebben het op zee, je een We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op zee moet zijn zeker zijn, maar blijven wat het Wij hebben ongelooflijk onverzoen de keihard. Al zij op zee zijn, want wij zijn aas en laat. We wij hebben zwaarder waar we We blijven staan, want zij kan zij zijn, maar dat was plaats, wij hebben ons schinnote haast. want zij kan zijn als zijn, want wij zijn laatst verlaten, Daar hebben zerat een tijd, we moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen op zijn en weer doorgaan, we kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan, een andere keer misschien.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 op zijn, op zijn, op zijn, want wij zijn Hazeland. Wij hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen op, en weer doorgaan. We kunnen niet blijven, we kunnen niet langer blijven staan. Een andere keer misschien. Het riep mijn Zaterdagmiddag bij CFM uit de jaren 80 Worden je Holy Ouds In Out of Dutch En ze staan niet eens in de top 2000 Nee, dat valt Met me ook een nummer. beetje tegen hoor. valt me een beetje tegen Dus die moet erin In ieder geval is het uh, zo rond uh, tien over half vier uh, op dit moment En ik kan me voorstellen Van heel veel mensen hadden natuurlijk ook dit jaar weer een kerstboom in huis Ja Ja, die moet weg nu ja, die moet weg nu. Waar gaat die naartoe dan? Nou, daar hebben we het volgende op gevonden. Oké. Okay. Want de traditionele kerstboomverbranding... zal dit jaar op woensdag 12 januari plaatsvinden. De verbranding start om half acht op het strand... ter hoogte van gebouw De Rotonde aan de Strandweg. Kerstbomen kunnen die woensdag, op 12 januari... ingeleverd worden tussen 1 en 4 uur... op het terrein naast het casino aan de Strandweg... of bij de remise aan de Kamerling Onnersstraat 20. Voor elke boom die ingeleverd wordt, krijgt u traditiegetrouw 20 eurocent en een lot waarmee u kans maakt op 20 cadeaubomen ter waarde van 5 euro. In de laatste week van januari maakt de gemeente de winnende lotnummers bekend en vanzelfsprekend kunnen handelaren niet aan deze actie deelnemen. Dus woensdag 12 januari met de oude kerstboom richting Rotonde en daar afgeven en dan krijg je een mooi lot mee. En dan hebben we een schitterende kerstboomverbranding. Oké, okay, nou, helemaal geweldig om de, daar ook een kijkje te gaan nemen. Bij de rotonde is dat, hè? Ja, we hopen op mooi weer natuurlijk dan, hè? Uiteraard, uiteraard. Dus de kerstbomen nog even in huis houden tot 12 januari. Wat zal dat een rommeltje geven, zeg? Oh -oh -oh -oh. <laughs> maar goed, nog even volhouden en dan mag je 11 januari weg of zo, weet je wel. Oh -oh -oh. 12 ja. januari, dan uh, wordt hij verbrand. Wordt hij verbrand? De, de milieuvriendelijke manier om het op te lossen. Kijk, heel helemaal goed. goed. Wij gaan uh, de Crusaders draaien. samen met Randy Crawford. In ieder niet de normale versie. maar de 12-inch jazz fashion. Ja, ja, op verzoek van. Ruud Jansen. Janssen. Onze nou, collega. Elke woensdagmiddag trouwens horen. tussen 2 en 4 met. De familie bij CFM. Hier is Street Life. Still hang around Neither lost Nor found Hear the long sound Of music In the night Nights are always Right het wel geweldig om deze plaat te kunnen draaien, Albert Jan. Ik had uh, niks te veel gezegd. Hè? Nee, echt waar. Het is een hele goede versie. Een heerlijke versie met uh, Rennie Crawford en de Crusaders. De 12-inch tw jazz version. Street Life. Street Life. Dat brengt ons tot de klok van bijna 10 voor 4. Dus het hoogste tijd. We gaan een filmpje pakken. We gaan een filmpje pakken. Ik ga zeker. Uh, want, uh, maar daar kom ik straks wel even op. Want we gaan het hebben over de programma Cinema Circus Zandvoort. Van 30 tot en met 30 december tot en met 5 januari. Uh, Rapunzel, alle leeftijden, 90 minuten, Nederlands gesproken. Animatie musical van Disney. Naar het beroemde sprookje van de broers Grim. Donderdag, vrijdag, zondag en woensdag om 12 uur. En op zaterdag om kwart over 12. Heerlijke film om met opa en oma en de kleinkinderen naartoe te gaan. Dan wel ouders met kinderen. Rapunzel, echt een aanrader. Dan hebben we ook nog Dick Trom. Ook alle leeftijden, Nederlands gesproken. Het is de bewerking van Cornelis Johannes Kiewits kinderboeken. Waarin Dick Trom niet blij is wanneer hij met zijn familie verhuist van Dikkendam naar Dunhoven. Hoe verzin je het hè, Dikkendam-Dunhoven. Ja, donderdags, vrijdag, zaterdag, zondag en woensdags om twee uur. En natuurlijk draait hij nog steeds de berengoeie film Harry Potter and the Deadly Hallows Part 1. Dat, dat zegt dus, er komt nog een het tweede juist, deel. part 2. Het is een extra lange film. En in het eerste deel van het laatste Harry Potter boek... moeten Harry, Ron en Hermelijn op zoek naar de grusly-elementen om ze te vernietigen. Donderdag, zaterdag, zondag, woensdag om kwart voor vier. En donderdag, zaterdag, zondag, maandag en dinsdag om kwart voor zeven. En dan de laatste week. Ga je een beetje voorzeggen, Zeg de laatste week. De laatste week, ja. ja. De Eetclub, een gelijknamige verfilming van Saskia Noords spannende bestseller, waarin Karin verwikkeld raakt in de intriges van haar nieuwe vriendinnen. En die film is op donderdag, zaterdag, zondag, maandag en dinsdag om half tien. Dus laatste kans om deze film te gaan zien. Dan hebben we op woensdagavond in de filmclub Simon van Kolm El secreto de sus ojos. En dat vrij vertaal betekent het geheim van jouw ogen. Het is een extra lange film. Het is een Oscar-winnende Argentijnse thriller... waarin federaal agent Benjamin Esposito... een 25 jaar oude moord probeert op te lossen. Woensdagavond om half acht. En daar komt hij. Cinema Nostalgie. Aanstaande dinsdag. De... Op meeslepende wijze uh, vertelt uh, het levensverhaal van Elvis Presley. En die begint dinsdag om half twee. Het is een extra lange film. En het is voor alle... Senioren, natuurlijk, hè. dat moet je netjes zeggen. Daar hoor ik ook trouwens ook al toe. Dus wellicht dat ik dinsdagmiddag even, of even gezellig naar die film ga van over het leven van Elvis Presley. Dat was hem alweer. Oké, okay. genoeg te zien, dus in de enige bioscoop hier in Zandvoort: de gezellige bioscoop. Hè? De gezellige bioscoop, zo aan het gasthuisplein. Het plein waar je moet zijn, hè? want daar zitten wij ook. <laughs> ja, heel goed. Heel goed. Oké, okay. CFM Zalvoort, 24 uur per dag, lokale radio voor Zandvoort en Benveld. Uiteraard daarbij heel veel informatie en lekkere muziek. Wat jullie willen, gewoon dat draaien wij. Zo zijn we dan ook wel weer. Ja, dat dacht ik ook. En hier is een van de beste platen van Het Goede Doel. En die heet België.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 Daar heb ik toch zeker niet te veel mee gezegd. Goede keuze. Goede plaat van keuze. het goede doel, oftewel Henk Temming en his, Henk Wisbroek. Ja. De België. En die staat uiteraard ook in de top 2000. Eh, dan moet ja. hij hoort hij gewoon niet thuis. Zeg maar, we waren net bezig met de, de filmagenda van het Circus Zandvoort. Maar, we hebben binnenkort ook, en luisteraars pak uw pen en papier maar vast. De drive-in bios op het circuitpark Zandvoort. Het circuitpark Zandvoort zal op 15 januari voor één keer het toneel zijn van een echte Amerikaanse drive-in bioscoop. Een groep van vier studenten van de studie Commerciële Economie aan de Hogeschool van Amsterdam zijn op dit innovatieve idee gekomen. Anders dan in de bioscoop staat de filmbeleving bij dit evenement voorop. Er zullen twee films worden vertoond. Om half zeven de dramaspeelfilm Oorlogswinter. En om kwart voor tien de actiefilm The Rock. Honderden bezoekers kunnen op paddock 2 vanuit hun eigen auto genieten van een film, welke zal worden geprojecteerd op een megascherm van maar liefst, ja en dan komt die 60 vierkante meter. Zo via een speciale FM-zender kan via de autoradio het geluid van de film opgevangen worden. Voor de bezoekers zal er gedurende het gehele evenement een persoonlijke food-to-care service zijn met warme chocolademelk en diverse andere snacks en dranken. Per film is er toegang voor maximaal 120 auto's. Kaarten kunnen worden besteld via de website www.drive-in-bios.nl. Nog een keer www.drive-in-bios.nl. Ik verwacht een gigantische opkomst. Ja, het is gewoon een leuk initiatief. Ja, hartstikke leuk initiatief. En dus 15 januari met de auto naar de drive-in op het circuitpark Zandvoort. Oké, okay, tot zover uur 2 van Zandvoort op zaterdag oh op oh. Nieuwjaarsdag. Zo dadelijk zijn we er nog één uur lang. Dus niet gedrukt in de, de laatste. Voor...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 met het NOS -journaal. De Amsterdamse effectenbeurs is in het jaar begonnen met een vliegende start. Na een kwartier stond de AIX-index 1% hoger. Ook de andere Europese beurzen en de beurzen in Azië stonden in het groen. Beleggingsanalisten verwachten over het algemeen een goed beursjaar. Ze denken dat beleggers weer massaal in aandelen stappen. Vorig jaar waren veel beleggers voorzichtig uit angst voor een tweede recessie... en door de Europese schuldencrisis. Aandelen zijn mede daardoor gemeten naar de koerswinstverhouding relatief goedkoop. De eerste ochtendspits van het jaar is uitzonderlijk rustig verlopen. Op het moment stond er op de snelwegen 50 kilometer file. Ook in de treinen was het overwegend rustig. Veel treinen waren meer lege plaatsen dan normaal. De Nederlandse spoorwegen hadden grote drukte verwacht. Vanwege defect materieel zijn veel treinen ingekort. De ANWB en het KNMI waarschuwen voor gladheid. De problemen met de wekfunctie van de iPhone zijn nog niet voorbij. Ook vandaag melden mensen dat de wekker niet afging. Fabrikant Apple liet gisteren weten dat het probleem vandaag vanzelf opgelost zou zijn. De eerste twee dagen van het jaar hadden veel iPhone-bezitters zich verslapen... doordat de wekker het niet deed. Vanochtend klaagden behalve in Nederland ook in Azië iPhone-gebruikers... dat de wekker het op de eerste werkdag niet deed. In Australië is tijdens een zware storm het dak van een bioscoop ingestort. Tientallen bioscoopbezoekers raakten licht gewond. In het stadje Bathurst bij Sydney viel in een half uur 10 mm regen. Het dak van de plaatselijke bioscoop kon de hoeveelheid niet aan. Bezoekers dachten in eerste instantie dat het kraken en lekken van het dak bij de special effects van de film hoorde. Het incident heeft niets te maken met het slechte weer in het noordoosten van Australië. Daar staat een enorm gebied onder water en zijn drie mensen omgekomen door zware regenval en overgeving.